3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het Nederlandse stel dat drie jaar geleden in Gent een baby kocht, krijgt een voorwaardelijke celstraf van acht maanden. De rechtbank in Zwolle gaf het stel ook een werkstraf van 240 uur. en een voorwaardelijke geldboete van 1000 euro. Volgens de rechter heeft het Nederlandse paar een originele akte vervalst. waarmee de baby als een kind werd ingeschreven. De twee kochten de baby destijds van een Belgisch stel... met wie ze in contact waren gekomen via een advertentie op internet. Ze betaalden 7500 euro. De rechtbank wees de bewering van het stel van de hand... dat ze niet wisten dat de adoptie illegaal was... en legde daarom de maximale werkschaf op, zegt de persrechter. Een van de redenen is om een, een zwaardere staf op te leggen. Het feit dat zij niet door hebben uh, of in ieder geval niet hebben laten blijken... Uh, in te zien wat ze verkeerd hebben gedaan... Uh, en dat is uh, iets waardoor de rechtbank ook denkt dat ze een volgende keer weer zulke dingen zullen kunnen gaan doen. De Britse politie heeft opnieuw iemand gearresteerd voor het afluisterschandaal rond de krant News of the World. Het is de 60-jarige Neil Wallace, oud-hoofdredacteur van de krant. Afgelopen vrijdag werd een andere oud-hoofdredacteur opgepakt die ook nog woordvoerder van premier Cameron is geweest.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 Het blowverbod dat vandaag is ingegaan in Heerlen wordt tot nu toe niet gehandhaafd. De politie weigert blowers op de bond te slingeren. De reden is dat de Raad van State heeft gezegd dat zo'n blowverbod niet kan. Drugs zijn al bij wet verboden en het is zinloos om daar een nieuw verbod voor uit te vaardigen, oordeelde de Raad. De politie vindt het daarom niet zinvol om bekeuringen uit te schrijven die waarschijnlijk allemaal in de prullenbak terechtkomen. Door slechte weer van de afgelopen tijd en de matige vooruitzichten is er veel vraag naar last-minute reizen. Reisorganisatie Thomas Cook meldt zo'n 20% meer last-minute boekingen naar de zon dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook TUI meldt de afgelopen twee weken meer boekingen. De belangrijkste oorzaak is nu het weer buiten. Uh, het, is, het is bijna herfst op dit moment. Dus daarom boeken nu veel mensen uh, toch nog een zonvakantie naar het buitenland. En daarbij zie je nu een duidelijke plus... omdat vorig jaar veel mensen nog niet op vakantie gingen... omdat het WK toen pas net afgelopen was. En daardoor is het vorig jaar later op gang gekomen. Reizen naar Spanje, Griekenland en Turkije worden het meest geboekt. Volgens de reisorganisaties worden er naast de last-minute-aanbiedingen... ook meer reizen tegen de normale vaste prijzen verkocht. En dan dat weer. Ja, buien. met kans op onweer. En met name dan in het zuidwesten. Vooral aan zee. Kans op zware windstoten. En het is een graad of 17. Morgen vrijwel overal zon en 21 graden. En het weekend opnieuw wisselvallig. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met in totaal 28 kilometer file. De meeste files staan in de regio Amsterdam omdat daar de eitunnel is afgesloten. Op de ring Amsterdam de A10 daar staat bijvoorbeeld tussen Osdorp en de Koentunnel 6 kilometer. Andere kant op de ring zuid richting Amersfoort. Daar staat tussen Sloten en amstel Business Park 5 kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerreis ook afgesloten. En aan de zuidkant van Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd op de A15-Europort richting Rotterdam. Dat is gebeurd bij Spijkenisse. Daar staat inmiddels ook 5 kilometer...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 Goedemiddag, u bent terug bij Radiotour. We zijn er nog tot half zeven vanavond. De renners zijn bezig aan de twaalfde etappe met drie hele pittige beklimmingen. De kopgroep is, uh, nou ja, eigenlijk gefinished op die eerste beklimming. Laten we gaan kijken wie er als eerste was. Oh, Gio, wat gebeurt daar? Jongen, jongen, jongen wat een onhandige actie van die Durain Thomas uh, bovenop de top van die orket. Hij verstuurt zich een klein beetje. Even kijken wat daar nou precies gebeurt. Ja, hij remt gewoon te hard. Je ziet zijn achterwiel wegslippen. En dan uh, ja, manoeuvreert hij toch nog knap langs zo'n uh, vierwiel quad. En uh, dan uh, heeft hij ook de mazzel dat hij net niet over het randje gaat. Uh, want dan zou hij toch in ieder geval een aantal meters door het gras naar beneden zijn gerold. Maar Dwayne uh, Thomas dus uh, bovenop de top even tegen het uh, asfalt. We hebben de doorkomst op de Oerket d'Anquizant van de kopgroep. Het was Mangel die daar als eerste begon. Boven kwam. Hij pakt tien punten in deze eerste beklimming van de eerste categorie in de Tour de France. Tweede plek voor Perez, uh, Robin Perez, En dan de derde plek voor Kadri, vierde Roy en vijfde Thomas. En dan kijk ik kijk nog één keer naar die valpartij. Ja, had toch slechter kunnen aflopen hoor, voor hem. Hij heeft nu mazzel. Wordt ook meteen weer op de fiets geholpen door iemand die heel snel reageert. En dat is dan maar goed ook, want dan kan hij meteen weer zijn weg uh, vervolgen. zit inmiddels alweer in de afdaling. En ook die afdaling, ja, Sebastien, die is smal. Ja, die is heel smal. Die is heel smal. En uh, er zitten ook wat natte plekken bij, hoor. Zeker hier uh, net onder de top van deze beklimming. En die plek waar, uh, waar die ging, terwijl die nu weer recht, uh, door is gegaan, volgens mij. Ja, hij is gewoon weer rechtdoor gegaan, die Joanne Thomas. Staat daar uh, in het gras, mechanicien erbij. En uh, wij worden uh, vriendelijk nog dringend verzocht om hier door te rijden. Maar het is echt gevaarlijk, hoor. Het is echt gevaarlijk, ook met veel modder. Op de weg. Vooral net onder de top. in de eerste haarspelbochten. En ook die haarspelbochten, dus waar Dwayne Thomas er net wederom recht door ging. lag veel modder. Hier ook weer bocht naar recht, waar rechts. Waar de binnenkant helemaal is afgesleten. Het is een gevaarlijke afdaling. De eerste kilometers van de Oeriget-Dankiza. We hebben dus nog vier man bij elkaar voorop. Dwayne Thomas dus op achterstand. Hey, Dwayne Thomas op achterstand. Hij rijdt daar in zijn eentje in die afdaling. Maar uh, doet dat op dit moment met samengeknepen billen. Want je je ziet gewoon dat hij bang is geworden. En uh, ja, ik moet je toch eerlijk zeggen, hij is wel de enige die is gaan glijden. Ik hou me hard vast voor wat er straks gaat gebeuren daar uh, in het uh, peloton. Inmiddels ook uh, Johnny Hogeland. want dat wilden we nog even melden. Gelost uit de achtervolgende groep. Kreuziger en Chavanel, die rijden daar inmiddels een seconde of 15 voor. Die hebben hem uh, gelost op uh, de beklimming, maar zij zijn nog niet boven. En Gutierrez, die zal inmiddels wel al over de top zijn gekomen. Die rijdt op één minuut. Nog even de stand van zaken. Vijf man aan de leiding, of eigenlijk moet ik zeggen vier man. Want Thomas is daar afgegaan in de afdaling. Dan Thomas, dan Gutierrez. Dan hebben we Kreuziger en Chavanel op 3.51. Hogeland op 4.05. Het peloton met Robert G. Sink op 5 minuten 42 seconden. En de nieuws afbreken. We gaan naar de koers. Walper Gio. Ja, ik had net de conclusie getrokken dat die Drain Thomas toch wel een hele matige daler zou zijn. Maar de kopgroep gaat de bocht door. En je ziet Thomas Verclair, zie je eruit rijden uit dat bochtje. En dan zien we er ook, is dat Sanchez zelf of is het de man met het nummer 22? Iza Gere? ik weet het eigenlijk niet. Het is in ieder geval de man pal achter Thomas Verclaire. Je ziet dat Verclaire een slippertje maakt. Die komt tussen de auto's terecht. En dan knalt er een man van Skaltel hard tegen het asfalt. Meteen in die allereerste bocht van die afdaling. De vlekjes, die zitten nog gewoon keurig daar vooraan in het Peloton, waar we ook Stuart O'Grady nog gewoon uh, zien rijden. Verclare inmiddels alweer begonnen aan de afdaling. Vlak achter Laurens ten Dam rijdt hij op dit moment. Maar dan is het toch oppassen geblazen. En uh, moeten we toch alle, nou ja, beschuldigingen verwijten in de richting van uh, die Geraint Thomas. Ja, die moeten we dan toch uh, duidelijk uh, intrekken. Nee, het is uh, een andere man, Oertasun. Dat is de man van uh, uh, Euskaltel, die zo hard tegen het asfalt is gegaan. Ligt er ligt ook nog een mannetje van Sauer Sun die ligt daar. Oh, dat is de kopman zelf. Dat is uh, Jérôme Coppel, uh, geloof ik, uh, die daar uh, ligt. En uh, dan is er toch nog een slagveldje daar uh, bovenop uh, die top van die uh, berg, die orket. Dus een gevaarlijke afdaling. Nou, ben ik benieuwd wat er verder allemaal gaat gebeuren. Maar uh, het is alweer aardig raak, meteen al in die eerste afdaling van de dag. Sebast, daar vooraan bij de koplopers. Daar uh, rijden ze hard door uh, met z'n vieren dus nog bij elkaar. Blau K3 zagen we net. Die uh, de dans zeg maar, leidt in de afdaling. De Fransman van uh, Ager Desert Die een paar dagen geleden nog in de aanval was met uh, Rob Ruig. Maar toen eventjes niet mee wilde werken. Was Ruig toen niet blij mee. Nu dus K3 weer in de aanval. Ruben Perez, Jeremy Roy en Laurent Mangel zijn de andere. Eén Spanjaard, drie Fransen dus nog uh, bij elkaar. Join Thomas op een uh, driekwart minuut ongeveer. We zagen hem net in een stukje... Waar... Waar het weer eventjes berg opliep, wat dichterbij komen, konden de auto's, de ploegleiderswagens achter de vier koplopers bijna aanraken. Maar toen de afdaling weer opnieuw begon, toen werd het verschil weer groter tussen de vier vooraan en Geraint Thomas. En die wegen blijven link, de wegen blijven zo'n beetje half nat. Vooral in de bochten waar de boeren hun werk hebben gedaan op de akkers die daar direct naast liggen. Daar ligt toch wat behoorlijk wat modder, Kan kunnen natuurlijk ook veroorzaakt zijn door campers. Die een uh, plaatsje hebben gezocht langs de kant van de weg. Maar het is gevaarlijk in deze afdaling. Dus met die natte en smalle wegen in de hoeket. Dan kies af. Vier man aan de leiding. Dan dus Joane Thomas. Dan nog een aantal eenlingen. En dan Gio, wat verder hier, hierachter? Ja, daarachter toch nog wat uh, prominente slachtoffers. Want ook Andreas Kleuden is op achterstand uh, geraakt. heeft waarschijnlijk ook bij die val gelegen De man met het nummer 74. En die rijdt toch al geen prettige Tour de Frans. een van nou ja, de outsiders in ieder geval voor een uh, hoge plek in het klas. Uh, Kleuden die weer aardig goed in vorm begon te komen dit jaar. Maar uh, nu toch uh, duidelijk problemen heeft. In de eerste toerweek lag hij ook al op het asfalt. Had daar veel last van. Moest naar het ziekenhuis, maar kon in ieder geval zijn weg vervolgen. Maar uh, hij daalt nu toch echt uh, ja, met uh, toch ook wel weer de handrem aan. Want je ziet dat hij geen enkel risico wil, uh, wil lopen. Dat hij geen risico wil nemen in die afdaling. Andreas Kleuden dus op achterstand. Net als een flink aantal andere renners die bij die valpartij.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 dan een splinter in je oog wat het gemis van wat plaats in de zomer of een peddelstil gitaar of de enige foto die ik nog heb van Ik loop door de lege straten, zoek naar sporen of bewijs Dat het allemaal geen droom was, Ze spannen en ijs En de zon ging schijnen als ze lachten Nu moet ik daar op maanden wachten, tenzij ik naar het zuiden reis Wow, wow een badpaard in de winter, dus het eerst de is. Herger dan een splinter in je oog of het gemis. Waren plaats in de zomer of een pedal gitaar, Of de enige foto die ik heb van haar? Van haar, van haar, heen, heen. In tafels komen krassen, in mensen net zo goed. Vooraf kan niemand zeggen hoeveel pijn zoiets doet. Zomaar of een de enige foto. ik nog heb van haar. Van haar, van haar. Van haar, van haar. Van haar, van haar. De badplaats in de winter van Rob de Nijs. La Chronique du Tour. Aan de start van de 15e etappe in de Tour van 1984. Het peloton vertrekt die dag in het plaatsje Le Rourette. De renners komen in een tent nog even samen voor een bakje koffie. Geserveerd door een mooie dame uit Parijs. Alles in orde, lijkt het. Maar wielrenner Henry Manders kan zijn handen niet thuis houden. Het is allemaal de schuld van kerkneten man, hoor. Die zat tegenover me en uh, er kwam een, uh, een uh, serveerste of uh, iemand die kwam afruimen, een, een meisje. En uh, die, die kwam er net naast mij. Dus de uh, uh, die zei, die gaf mij zo uh, de hint om uh, in de kont te knijpen. Uh, dat was een blonde uh, Parijse uh, meid. Spijkerbroek geloof ik. En ze uh, nou, dus kneep en ze schrok heel erg, want ze keek naar de andere kant op en daar stond Flip van der Branden. En dat is de echte de lelijkste keur die er toen in, de, in die tijd rondreed. En uh, ze dacht dat hij het deed, en uh, ze liet alles vallen. Er schoot een hond onder die tafel uit, uh, die, die, die was verschrokken. En, uh... ja. <laughs> en da, da, da, zo, zo ging dat. Ze dacht echt dat het de, de Flip van der Branden was. Mm -hmm. En die werd dan ook. Uh had het nummer van, uh, van Filip van der Branden onthouden. En, uh, dus in, tijdens de koers werd ook gezegd: van Flip van der Branden moet uh, uit koers. Ja, Flip van der Branden die moest naar huis. Dus uh, kwam Pat uh, in de Kimmer, was toen uh, zijn ploegleider. En zei: uh, Flipke, je bent naar huis. En uh, uh, wat heb jij uh, gedaan? En uh, nou, die, uh, die vertelde toen dat hij het niet was, maar dat ik het was. Dus zo is dat bij Leventaal gekomen dat ik dat was. Het was pas na s avonds, dat ik in, in de communiqué van, van de pers, dat ik uh, las dat ik uit koers was. En toen, uh, Walther foto was toen onze ploegleider. En uh, die heeft het nog allemaal uh, goed kunnen maken. Walther Godofrothu uh, is toen met Leefdange aangepraat en ik hoefde toen alleen maar mijn uh, excuses aan dat meisje uh, aan te bieden. En toen hebben we nog wel een tijdje zitten praten, ja. Verder niks hoor. Ja, het leek even op een uh, slagveld. Natte wegen, nare afdaling. Is de rust weer een beetje teruggekeerd, Rio? Een beetje, een beetje. Alleen uh, Kleuden, Andreas Kleuden, de Duitser, die uh, rijdt nog steeds uh, op achterstand. Hij is uh, de kopman van Radio Shack. Een die toch al behoorlijk geteisterd is uh, door deze eerste Tourweek. Janusz Brajkovic naar huis, Christophe Horner naar huis. Jaroslav Popovic naar huis. En uh, Kleuden lijkt het min of meer te hebben opgegeven. Want zojuist zagen we dat Peter Velits materiaalproblemen had... Hij is een uh, goede renner van uh, HTC, high Route, ploeggenoot van Mark Cavendish. Die wisselde van fiets, deed dat heel rustig. Maar uh, toen hij op de fiets klom, zag je gewoon dat hij in één streep uh, weer voorbij reed uh, bij uh, Andreas Kleuden. En dat uh, Kleuden gewoon achtergelaten werd in die afdaling. Het zag er niet meer overtuigend uit. Dus ik denk dat Kleuden het eigenlijk al een beetje heeft opgegeven in zijn hoofd. Zoveel tegenslag in één Tour de France kan nooit goed zijn voor een mens. We hebben nog uh, vier koplopers uh, inmiddels. Uh, Perez Moreno dus. Ruben Perez wordt hier gewoon genoemd. Kadri, Roa en Mangel. Daarachter dan Gutierrez en Thomas. Die zouden samen rijden op 45 seconden. Dan hebben we Kreuziger en Chavanel op 3 minuten en 27 seconden. En dan hebben we Johnny Hogeland is in eentje. We zagen hem zojuist heel even afdalen. Die rijdt op 4 minuten en 35 seconden. Dat is toch nog ruim 2 minuten voor het peloton. Met alle andere klassementsmannen daarin. Met Thomas. Veukler erbij, met Robert Geesink erbij. Natuurlijk, de sprinters zijn er al af. Dus de groene trui, die rijdt op grotere achterstand. Maar in ieder geval, het grote peloton, het echte peloton, rijdt op 6 minuten en 43 seconden. De vier koplopers zijn hier inmiddels trouwens beneden van die gevaarlijke afdaling. Nog niet, nog niet. We hebben wel het gevaarlijkste gedeelte gehad. Dat hele smalle gedeelte zit erop. En nu rijden de vier op een uh, breder stuk in de richting van Sainte-Marie-de-Campan. Ja, en dat is een beroemde plek, hè. Dat is een plek die uh, als muziek in de oren klinkt van viel, veel uh, wielertoeristen, want dat is het plaatsje aan de voet van de beklimming van de Col de Tourmalet. Daar zijn we dus niet zo heel erg ver meer van verwijderd. Zie ze daar rijden, Ruben Perez die nu achteraan sluit. Gisteren ook al mee in ontsnapping, vandaag dus weer. En uh, nu komt dan Jeremy Roy naar achteren toe, de wat langere Fransman van de FDG. Tempo wordt gemaakt door Laure, Laurent Mangiel. En in tweede positie zit dan uh, K3. Kijk eventjes achterom, want uh, inderdaad, op 45 seconden zagen we er net, toen we een stukje naar beneden konden kijken, toen we echt nog in volle afdaling zaten in de haarspelbochten. zagen we Joan Thomas rijden met José Uvan Gutierrez. Maar die twee, die zaten hier dus op 45 seconden ongeveer achter deze vier mannen. De vier dus op een wat breder stuk. Het is ook uh, wat uh, vlakker aan het worden hier. Maar het wordt ook wat donkerder, want als we wij recht vooruit kijken, zien we daar ja de bergen waar ergens de top van de Tourmalet moet liggen. Bovenop de vorige beklimming was het al wat natter, maar de top van de Tourmalet ligt ingesloten tussen donkere wolken. Dus ik ben benieuwd hoe het daar strak gaat zijn boven de top. Maar eerst die beklimming van de Tourmalet. We zijn een paar kilometer verwijderd van de voet van Sainte-Marie de Campagne. Alles donker, lampen hoed, in verdienen dik. En als je bedenk, ik ga je naar nou naar bed doen. Schiet zachtjes in de verte en het verlossen neemt. bestel, maar bestel, maar bestel. Maar bestel, maar bestel. Ja, bijna 20 jaar oud alweer uh, deze hit van Ron en bestel. Maar en ik hoop toch echt dat ze dat uh, op de Kouwberg aanstaande maandag... als wij daar live zitten met Radio Tour de France wel spelen. Ja, de ene berg hebben ze gehad. De volgende doemt alweer op, Sebastiaan, Gio. De tourmalet die is inmiddels alweer opgedoemd en goed nieuws voor de fans van Andreas Kleuden. Ik denk dat de meesten toch wel in Duitsland zitten. Maar het is wel een respectabele renner. Gewoon een goede renner natuurlijk. De kopman van Radio Shack. En hij vraagt nu.. Uh... Assistentie van de rondearts in de cabrio. Koud hoor trouwens, om daar met een open dakje rond te rijden. Maar goed, hij kan niet anders, die rondearts. Maar hij is hard gevallen hoor, want je zag hem zojuist voorbij komen... toen hij weer aansloot bij het peloton Andreas Kleuden. En toen zag je toch dat zijn schouder, dat daar het stof in ieder geval van zijn shirt helemaal weggeschaafd was. En dat er een behoorlijke wond op zat. En ook op zijn elleboog daar bloedde het aardig. Inmiddels is de kopgroep begonnen aan de klim van de Tourmalet, kijk eens. Naar de twee achtervolgers. Naar Kreuziger en Chavanel. En weet dan ook nog dat daar nog twee man tussen zwemmen. Gutierrez en Thomas. En nu krijgt uh, die uh, arme kleuten in ieder geval een uh, verband... om zijn uh, elleboog, uh, in ieder geval om het bloeden een beetje uh, te stelpen. Ja, je moet een harde jongen zijn. Wil je het in de Tour de France volhouden? kleuten dus aan de staart van het peloton. Vier koplopers, twee achtervolgers die aanvankelijk in de kopgroep zaten. Dan twee koplopers die samen met Johnny Hoogland in die eerste beklimming wegsprongen. Grootseker en Chavanel, zij rijden op 2'51. Dan Hogeland zelf op 4 minuten en 35. En het peloton, daar zit de schrik er toch wel duidelijk in. Want het peloton heeft weer even wat laten lopen. 7 minuten en 38 seconden is het verschil met de koplopers. Maar in de beklimming van de Tourmalet... denk ik toch wel haast dat dat weer minder groot zal gaan worden. Maar voorlopig mogen ze dus nog even hopen. En wellicht zitten er toch een paar bij... die terugdenken aan het vorige seizoen aan de vorige Tour. Toen het toch vaak gebeurde dat zo'n groep die uh, vroeg ontsnapte in de bergetappe... Uh, dat daar uiteindelijk ook de winnaar uitkwam. Dus wie weet, wie weet. Perez, Kadri, uh, Roy en Manchel mogen nog even hopen. En gaan dadelijk weer gezelschap krijgen, lijkt het, van uh, Thomas en Gutierrez. Want Thomas komt dichterbij. We hebben ze eventjes voorbij laten gaan. Ze zitten zo'n beetje tussen de auto's. En uh, 21 seconden wordt gemeld. Maar dat is het niet meer, hoor. Het is nog een seconde of 10, 15. Meer, niet meer voor de vier koplopers. En dan uh, zit Gutierrez daar even in een lekkere positie, de Spanjaard. Want die zit als het ware op de bagagedrager bij uh, de Engelsman, bij Geraint Thomas. Die, uh, ja, lijkt het, veel aanmoedigingen heeft vandaag. Want overal op deze 14e Zwie, uh, de Franse Nationale Feestdag, heel veel spandoeken langs de kant van de weg. Allez Thomas, allez Thomas, maar dat is niet voor Geraint Thomas, maar dat is natuurlijk voor Thomas Leclerc de man in het geel. Nu helemaal tussen de auto's. En zo staan we op het punt om weer zes koplopers te Krijgen. Want Perez, Kadri, 3 Roy en Mangel krijgen over een aantal seconden weer gezelschap van Tom, Thomas. Dan ga ik ze bijna zelf in de fout dat ik zeg, Thomas. Nee, Thomas en Gutierrez. En dan ben ik ben benieuwd hoe lang vooral Gutierrez met die maagproblemen er toch weer bij kan blijven. Maar de eerste kilometers van de die lopen wel lekker. Het stelste stuk komt dadelijk. En we hebben dus bijna weer zes koplopers bij elkaar. Radio 1, het NOS-journaal. Precies half vier, het nieuws met Mark Visser. Nederlandse stel dat drie jaar geleden in het Belgische Gent een baby kocht. krijgt een werkstraf van 240 uur. De rechtbank gaf de twee verder een voorwaarlijke celstraf van acht maanden. en een voorwaarlijke boete van 1000 euro. Volgens de rechters heeft het Nederlandse paar het kind illegaal geadopteerd. en een originele akte vervalst. Het blouverbod dat vandaag is ingegaan in Heerlen... wordt tot nu toe niet door de politie gehandhaafd. Gisteren bepaalde de Raad van State dat een blouverbod niet mogelijk is. Drugs zijn al bij wet verboden... en het is zinloos om daar een nieuw verbod voor uit te vaardigen, oordeelde de Raad. De politie wil geen bekeuringen uitschrijven... die waarschijnlijk in de prullenbak terechtkomen. En in Groningen is vannacht een man opgepakt... omdat hij schreeuwend en met zwaarden zwaaiend over straat liep. Toen de politie hem vroeg de zwaarden neer te leggen, weigerde die. Hij luisterde wel naar zijn familie... Maar daarna bedreigde hij de agenten met een riem. De politie bespoot de man met pepperspray en hebben hem gearresteerd. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met de 14 files bij elkaar. Opgeteld 55 kilometer. De meeste files dan uh, rond Amsterdam en dan vooral op de ring Amsterdam... heeft alles te maken vanwege de afgesloten eitunnel. Op de A10 daar staat tussen Sloten en Knoop de Koenplein 8 kilometer. En tussen Geusweld en rij rijdt het langzaam over 7 kilometer... Op de A15 richting Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenissen 6 kilometer door een ongeluk. Dus bij Spijkenissen is de rechterreis ook afgesloten. En op de A12 Utrecht naar Den Haag staat voorknoop het gouden 3 kilometer. Dat komt omdat op de A20 richting Rotterdam een vrachtwagen stilstaat bij Moordrecht... Dan staat inmiddels 2 kilometer en daar is de rechte ook dicht. En op de A16 Rotterdam naar Bleda, daar staat voor de Van Brielopbrug 3 kilometer en daar is de rechte ook ook afgesloten. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 45. Ik had gedacht dat hij veel hoger zou staan. Desireless met Voyage Voyage staat op nummer 45 in de Tour Top 100. De begimming van de Tour Malais is begonnen... maar niet in dat spookweer hè, dat ze hadden voorspeld. Nee, het valt heel erg mee als we hier vandaag het weer van gisteren hadden gehad. Ja, dan was het echt een, een, een loodzware etappe geworden. Nog veel zwaarder dan de gevreesde etappe die die nu nog steeds is. Hoor. Want deze drie kools, die hakken er wel degelijk in voor het peloton. Iedereen keek er toch altijd met een beetje spanning naar vooruit. In het peloton zagen, zien we inmiddels de mannen van Leo Paar naar voren schuiven. De ploeggenoten van Frank en Andy Schlek. Ik zag daar Jens Vogt naar voren rijden. Ook Fabian Cancellara. Ach, het is een beetje het bekende treintje dat we altijd zien. Terwijl ik nu... Kijk naar een eenzame man in een bolletjestrui. Johnny Hogeland. Mooi dat hij zich gewoon weer laat zien. En mooi dat hij toch nog weer ruim voor het peloton rijdt. Een minuut heeft hij op dit moment op het peloton. Hij rijdt op 6 minuten en 4 seconden van de kopgroep. Het peloton op 7 minuten en 5 seconden. Hogeland. Hij zal straks wel ingelopen gaan worden. Joost Postuma op kop van het peloton. Dan Cancellara. Dan O'Grady. Dan zien we daar Jacob Voegelzang ook nog zitten. En dan daar achteraan. Daar rijden de broertjes slek achter elkaar. Frank achteraan. Andy voor hem in het wiel. Dan kijken we daarachter. Weer wat mannen van Europa De gele trui natuurlijk. Thomas Verkler. En Alberto Contador. Cadel Evans. Ja, die zijn ook niet ver. Terwijl ook Ivan Basso. Jawel. Ivan Basso heeft nog niks laten zien. Maar hij is er toch gewoon bij. En rijdt weer glimlachend omhoog. Zoals we dat altijd van hem zien. Ook Samuel Sanchez. Zo zien we de een na de andere klasse. Mensman mee naar voren schuiven. Dan ben ik benieuwd waar. Robert Geesing inmiddels zit, want ik zie hem zo niet als ik kijk naar de voorkant van het peloton. Maar maakt u zich geen zorgen, want dat zegt niks, het peloton is nog groot. En we kijken echt alleen naar de eerste mannen, de eerste rijen van dat peloton. Johnny Hoogeland dus op ruime achterstand, die gaat zo meteen dus ingelopen worden door dat peloton. Maar we hebben nog steeds zes koplopers inmiddels weer, die een voorsprong hebben van 2 minuten en 5 seconden op die twee achtervolgers, op Kreuziger en Chavanel. Ja, die komen zeker dichterbij, hoor. Die komen zeker uh, dichterbij. En ik wil geen uh, Theo Komen gaan spelen, maar we gaan uh, zo'n beetje een tunnel in. Dus ik hoop dat de verbinding goed blijft. Het is zo'n tunnel wel met zo'n uh, open zijkant. Waardoor uh, de sneeuw in de winter uh, een beetje op een nette manier kan wegcijpelen. En het regenwater natuurlijk, zoals gisteren. Maar volgens mij blijft de verbinding door die open zijkant wel aardig. Maar die twee hierachter, die komen dus behoorlijk snel dichterbij. Kreuzinger en Chavanel. Jammer dat Hogeland daar het tempo heeft moeten laten gaan. Zo, dit tunneltje, dat is voorbij. En de zes vooraan, die werken aardig goed samen. Mangel doet veel werk. Jérémy Roy zagen we er net een tijdje op kop rijden. De twee Fransen dus mee op de 14e die nationale feestdag. En ze hadden net het van een enorme uh, grote bidon. Een meneer die zich helemaal in het pak van een bidon had uh, genesteld. Nou, er stonden ook uh, behoorlijk wat uh, reclameslogans op. Dus volgens mij uh, krijgt hij er nog geld voor ook. Dus uh, zo'n origineel idee van hemzelf leek het ook weer niet te zijn. Die zes die keken er even naar en die rijden weer door op 11 kilometer van de top van de Col du Tourmalet. Betekent dat we zo'n 166 kilometer in deze etappe hebben afgelegd van de rit die in totaal 211 kilometer lang is. Het is een zware rit door de beklimmingen, maar het is dus ook vooral een lange rit. De zon is niet meer te zien. De bewolking wordt dikker en dikker. Het is nog een of 10, 12 schat ik zo'n beetje in. En je merkt dat de luchtvochtigheid ook weer begint toe te nemen. En we zien de mist rond de toppen van de Pyrenee hangen. En aangezien de Tourmalet uh, 21, meter hoog is, zal daar ook wel wat mist zijn, als we daar strakjes boven zijn. En dan ben ik benieuwd wat de voorsprong is van de zes. Of ze nog voorsprong hebben, uh, hebben op die twee achtervolgers, want die komen rap dichterbij tegen Chavanel en Kroetsikker. Dan nou gaan we weer even het toergevoel proeven in Nederland. Edwin Cornelis, je was net in Sibbe. <tie> Inderdaad, weer terug in de wielerkroeg in Sibbe bij Valkenburg. We hebben zojuist gezien hoe deze kroeg in het teken staat van wielrennen... met al die mooie aandenkens, gele trui en groene trui aan de muur. Maar de mensen zijn toch vooral gekluisterd aan de televisie op dit moment... om maar alles mee te krijgen van die eerste grote bergetappe. Meneer Harings hebben we zojuist gesproken. Ja, als oud-renner weet u natuurlijk hoe zwaar dat is, zo'n bergetappe. Ja, dit valt natuurlijk eh, vooral na die vlakke ritten, die eerste bergetrappen. Dit is altijd lastig. En dadelijk komt de toermel. Hè. En eh, als daar nog zo'n grote groep bij elkaar is, dan gaat het toch op die richting Luzarden, dan gaat het toch een afslachting worden. U zit ook te kijken, sigaretje erbij. Wat denkt u, welke renner zal vandaag boven komen drijven? Welke renner zal vandaag een onderscheid gaan maken? Of gaat het niet gebeuren? Nou, het gaat wel gebeuren, zonder meer. Maar eh, wie? Het is allemaal een beetje aan elkaar gewaagd. Uh, Je hoort wel zeggen, hè? die broertjes slek, ja, die laten zich misschien nog niet helemaal zien vandaag. Maar komt dat door, die gaat misschien wel aanvallen. Nou, als hij iets bereiken wil, zal hij sowieso moeten aanvallen. Ja. Ik hoop alleen uh, op onze dorpsgenoot dat hij voorin zit. Rob Ruich. Geweldig gedaan. En uh, ik hoop dat hij uh, hier in de bergen uh, ook kan meedoen. Eigenlijk een van de beste Nederlanders in de Tour tot nu toe, hè? Tot nu toe de beste Nederlander. Buiten Geesting in het algemeen klassement. Ja, leven ze hier een beetje mee met die Rob Ruich? Zonder meer. Ja, het is toch bijna 40 jaar geleden dat we een man van het dorp in de Tour hebben gehad. Dus het is mooi, jongens, dat we nu weer een nieuwe lichting. Krijgen. En zo gauw als jongens op hebben komen wonen, dan zie je dat het beter gaat. Dus het schijnt dat het hier goed is voor de wielrenners. Nog eventjes achter de bar naar de Kastelein. Ja, we horen de naam van Rob Ruig dus veel vallen. Uh, is dat iets waar u ook nog wat mee doet in uw café? Ja, we hebben in ieder geval geprobeerd. Uh, we hebben contact gehad met, uh, met de fanclub van het Voor eventueel materiaal, maar daar heb ik nog geen reactie op gehad. Want dan willen we natuurlijk graag uh, het café van binnen en buiten uh, versieren... Met, uh, met artikelen van Roopruig en Vakantse huh? We hebben het over de Nederlanders gehad. Uh, we moeten het toch ook even over de klassementrenners hebben natuurlijk. Hè? Uh, want er wordt wel gehoopt eigenlijk door velen dat hier wat gaat gebeuren. Ofwel door Contador, of, uh, ofwel door de broertjes Slek. Wat denkt u? Wat op mij de meeste indruk maakt is Kedell Evans. Die uh, vind ik wel buitengewoon uh, heel attent van vooruit, uh, ook in de etappes en alles. En u als Kastelein hoopt dat het wat zonniger wordt, zodat het terras hier vol loopt en al die mensen gaan kijken hier op tv naar de Tour de France? Ja, laten we dat hopen. Dit schiet uh, is is lang... niet op, hè? Nu langs een vakantietijd, we hebben drie goede maanden gehad en nu uh, de mens zal een vakantie krijgen, dus het, uh, is het eigenlijk weer niks. Chop, chop, rockin' on a free Friar style, yeah, yeah, yeah. If this is true, I thought, then what will I think? Will I stay, but rather I get away. ...van Bief en Jacqueline Govaart. Nou, bij het peloton zit de vaart er goed in... ...bij de beklimming van de Tour Malais. Ze hebben er zin in hè, bij Leopard Trek. Ze hebben er echt zin in. Zeven man van Leopard Trek nog op kop van het peloton. Ze hebben inmiddels Cancellara overboord gezet. Die heeft zijn werk gedaan en ook Joost Postema... Die uh, mochten eraf. Dat betekent dat de andere zeven het uh, moeten gaan afmaken. Dat uh, voegelsang, Gerdeman, Monfort, O'Grady en Vogt het moeten gaan doen voor de broertjes Slek. Andy en Frank Slek nog uh, gewoon lekker rustig in het wiel. Ook Adel Evans daar uh, dicht in de buurt. We weten dat Sonny Hogeland inmiddels is opgeslokt uh, door het peloton. En sterker nog dat hij is achtergelaten door het peloton. En Het zou toch verstandig zijn dat de bolletjes trui zo meteen een uh, goede bus opzoekt die hem uh, in ieder geval... ...op tijd naar de finish hier in Luz Ardiden kan brengen... ...want uh, dat zou toch mooi zijn als hij in elk geval hier in de bolletjes trui... Uh, ...keurig op tijd uh, binnenkomt. De trui gaat hij vrijwel zeker kwijtraken... ...want er zijn zoveel punten te verdienen nog in de komende twee beklimmingen. Straks voor de eerst aankomende op de Tourmalet 20 punten... ...en dan voor de eerst aankomende hier op Luus Ardiden 40 punten... ...want het is een bergetappe met aankomst dus bergop. En dat betekent dan dat er dubbele punten te verdienen zijn... We kijken naar de staart van het peloton waar de een en ander moet lossen. Even kijken hoor. We zien daar ook nog een van de Rabo, mannen Carlos Barredo, die daar moet lossen. En dat doet hij samen in het gezelschap van Robert Geesink. Oei, oei, oei. Dat is niet mooi. Robert Geesink daar op achterstand. Je ziet het, de mond open, een grima's op het gezicht. Een beetje puffen. En dat is toch niet de plek waar hij moet zitten, zegt. Meteen in de eerste serieuze beklimming van de dag. Barredo laat hem staan. Robert Geesink moet het alleen. Doen. Robert Geesink in zijn witte trui alleen op achterstand gaat hier de toerhoofd al verloren voor Robert Geesink na die eerste toch wel chaotische toerweek waarin hij zoveel problemen had hij schudt even het hoofd dat is neem ik aan niet op mijn stelling maar dat is waarschijnlijk omdat hij wil aangeven het gaat absoluut niet het gaat niet hij zegt ook tegen Baredo ga maar naar voren naar het peloton rij je eigen koers maar ik zoek het hier verder in mijn eentje wel uit nou het podium voor Robert Geesink een top 10 klassering. Ik ben bang dat we hem nu moeten schrappen. Ai ai, dat is een flinke tik inderdaad voor de ploeg en voor Robert Geesink. Dat hij eraf moet in het peloton. Hier toch nog wel redelijk ver achter, een minuut of vijf achter de kopgroep van zes. Die nog altijd bij elkaar is. Gutierrez zit er ook nog bij. Maar wel op hangen en wurgen in het laatste wiel. Tempo wordt vooral gemaakt door Jeremy Roy. Door uh, Laurent Mangel. Thomas draait ook weer mee naar die uh, dubbele valpartij. In ieder geval één echte valpartij. In de afdaling van de Hourquette. Dankizan. En die tweede keer ging hij gewoon rechtdoor. Stuurde hij rechtdoor het gras in. Maar bleef hij wel uh, zo'n beetje op de fiets zitten. En daar zien we die zes rijden vooraan. We kregen er net. Of we konden er net ook een mooie paar honderd meter terug naar beneden kijken. En dan zagen we dat Peloton in een lange sliert komen. En toen zagen we al dat het niet al te veel renners meer waren. In de achtervolging dus op deze zes. Daartussen nog een aantal eenlingen. Kreuziger is de eerste eenling op zo'n 1 minuut en 20 seconden... van het zestal hier aan de leiding. Onder wie dus Jurain Thomas niet alleen goed geclasseerd... in het algemeen klassement, maar ook in het jongere klassement... op 1 minuut 50 van Robert Geesink. Dus gezien de problemen van de Nederlander hierachter... kan Thomas wel eens opnieuw... in de witte trui terechtkomen. Deze zes dus nog altijd bij elkaar. Even kijken wat staat er hier op het bord. Want we passeren weer een bord waar het aantal kilometers nog staat. tot de top van de, de Malais. En dat is een 8-8 kilometer nog te klimmen voor de zes koplopers. En dan zijn we op de top van de Tourmalet. Ja. Heel pijnlijk om te zien voor Robert Geesink uh, lijkt, ja, lijkt het beste eraf. Hij zei inderdaad tegen Barredo, ga maar, laat mij maar. En uh, dat schudden van het hoofd, dat belooft niet veel goeds. Um, we zitten deze etappe te kijken uh, met z'n allen in de radiostudio. En daar is Kees Hogerland ook bij, de vader van uh, Johnny. Um, laten we het wel even over Johnny hebben, want uh, hij ging weg. Wat, vond u dat verstandig? Hij probeerde het natuurlijk. En het geeft aan dat hij zich uh, goed voelde. Nou, dat is op zich uh, prachtig natuurlijk, uh, aangezien wat er gebeurd is uh, afgelopen zondag en de dagen daarna. Dus enerzijds uh, prima uh, dat hij dat gedaan heeft, omdat hij, dat het teken is dat hij zich goed voelt. Ja, ja en nu kun je natuurlijk zeggen van, uh, had uh, je gemak gauw, was in het peloton gebleven en uh, probeer het een andere keer. Maar ja, goed, dat is makkelijk zeggen als je hier zit. Uh, hij heeft geprobeerd wat punten extra te sprokkelen voor die uh, bergtrui. Ja. En daarom heeft hij de aanval gekozen met uh, Chavanel en Kroetsingen. Nou ja, Kro had waarschijnlijk naartoe rijden, naar de eerste. En uh, als Johnny daar in goede doen was geweest... dan uh, had hij ook uh, meegekund met Kroetsingen en had hij ook punten gepakt. Dus. Is Johnny iemand die, uh, die af en toe een beetje afgeremd moet worden? <laughs> Ja, net als nu denk ik wel. Nu zou het verstandig geweest zijn, maar nogmaals achteraf... om te zeggen van, nou, overleef vandaag deze bergrit... en uh, kijk een andere keer of je wat punten kunt pakken. Maar ja, het tekent zijn karakter, aanvallen, aanvallen... en uh, daar is je moeilijk in te remmen. Ik vind dat u nog rustig kijkt. Nou, net toen ze vielen niet zo, maar uh, ja, je ziet het gebeuren wat hij doet... en uh, ik. Aan de ene kant ben ik hartstikke trots dat hij in de aanval trekt en probeert die trui het zo lang mogelijk te verdedigen. Ja, het is gegokt en verloren, denk ik. Want ik denk dat de trui van vandaag bij een ander om de schouders hangt vanmiddag. Vu de chez moi, on regardera par la fenêtre. Je comprendras pourquoi ik rigole, pourquoi je crains, rêve, j'espère. Carte postale. Een aanzichtkaart uit de Tour van Jeroen Willard. Bonjour Jeroen. Ah, bonjour ma petite comtesse. <laughs> rij, rij je nu weer in de regen of uh, is het eindelijk mooi weer? Nee, dat heb je al gehoord van, van Guillaume Sebas. Het is alleen hierboven waar de postbus staat op Le nogal mistig. En uh, nou ja, onder, onderweg was het mooi. Trouwens, even een vraag aan Kees. Ik heb gehoord dat al het prikkeldraad uh, moet worden verwijderd in Ierseke. <laughs> Kees, <laughs> zeg het maar. Ja, je bedoelt uh, om de mooie weilanden die wij in Ierske hebben staan, uh, Jeroen. Geen prikkeldraad meer daar, hè? Nee, het is, uh, ja, het is allemaal weg. Ze hebben het veranderd in uh, gewoon uh, geen draad meer. <laughs> Oké, okay, genoeg draad langs de weg, oh, uh, daar beneden dal in Sarancolin bijvoorbeeld, waar ik uh, denkend aan Johnny Hogeland. even ben uh, gestopt bij restaurant Café de France, prachtig echt zo'n ouderwets Frans restaurant langs de weg, stokbroodje erbij krant erbij, en daar is lekip van vandaag twee dubbele pagina's met Le Route de la gloire, de, de wegen van de overwinning, en dan gaat het over natuurlijk de 14e juli, want uh, het is natuurlijk vandaag ook nog Franse nationale feestdag. En daar uh, staan zo wat Franse overwinningen opgezomd. Van uh, uh, de eerste, 1903, Maurice Garin in Nantes. Maar dan na de oorlog, uh, Jacques Anquetil. Uh, zelfs midweeks. Ik ben net nagegaan, maar het is een tijd geweest in de jaren 60 dat de Tour de France uh, aankwam in Parijs... Uh, midden in de week, op die 14 juli, om dat feest meer luisteren bij te zetten. Maar uh, ontluisterend uh, was het natuurlijk dat een aantal keren Nederlanders hebben gewonnen. Uh, dat, dat hebben ze gek genoeg weer niet in Le Het begon uh, met die man die gisteravond te zien was op de avondetappen... Theofiel Middelkamp. Maar jullie zijn natuurlijk benieuwd wie er nog weer meer hebben gewonnen namens de Nederlanders. Ja, ja, ja. Nou, de uh, eerste keer uh, was dat in 1976... was echt een totale rampdag voor de Fransen. Well, er waren maar liefst drie, uh, drie korte etappes... waarvan Freddy Martens de eerste twee won... en Gerben Karstens... In Bordeaux. 78 Joop Soetemelk op de Puy-de-Doom. Peter Winnen in 1981 op de Alduès. 1982 Gerry Kneteman, tijdrit in Valence d'Anjan. 83 Lubberding in Aurillac. 88 Steven Rooks op Alduès. 92 Jean-Paul van Pop op Straatsburg. En in 2002 was Kasten Kroon de laatste Nederlandse winnaar op de Franse Nationale Feestdag. 14 in uh, Bretagne in Ploué. Uh, kortom, ik snap niet wat uh, ze bij Lequipe uh, in hun hoofd hebben gehaald. <laughs> ze hadden een dubbele pagina moeten maken. <laughs> uh, ja, Luz Adiden, ik kan er niet meer van zeggen dat het een mooie top in de mist is. Veel leuker voor de kaart vandaag is dus de stad beneden. Het stadje beneden, echt een oude toeristische bronnenstad. Luz Saint-Sauveur, met een prachtige oude kast van een hotel de Londres En de brug van Napoleon derde gebouwd van 1859 tot 1863 en je kunt er bungee-jumpen vanaf. Ik denk niet aan het prikkeldraad hangend. Eh, maar dat is toch wel het mooie klassieke plaatje van de Pyreneeën vandaag. Nog even de groeten doen, Dion. Op de Tourmalet dacht ik aan een ander barretje... waar ik ooit heb zitten wachten op de kopgroep... met mijn goede oude collega, fotograaf Ed Oudenaarden, vorig jaar de enige overlevende van een helikopterongeluk. Week voor de Tour in Rotterdam. Ed, aan jou mijn hartelijke groeten. Dank je wel, Jeroen. Adem Ja, het laatste nieuws willen we weten. Uit de koers, Gio Lippens. Ja, Robert Geesink dus gelost uit uh, een toch nog uh, fors peloton hoor. Uh, ik denk wel een mannetje of. Nou, 60-70. Laurens Stendam, die zit daar in ieder geval wel nog uh, prominent uh, bij. Rob Ruig hebben we daar nog gezien. Dan hebben we in ieder geval uh, wat Nederlanders in dat uh, eerste grote peloton. Uh, we weten ook dat Luis Leon Sanchez daar nog uh, aanhing. hing. Barredo, die zagen we vanuit Robert Geesink, die achterbleef, zagen we nog uh, naar voren uh, rijden. Dat zijn een beetje de mannen die we dan in ieder geval moeten blijven volgen. Tempo wordt nog steeds gemaakt door de mannen van Leopardo, Jens Volk. Maxime Monfort zit daar ook nog bij. En dan kijk ik naar achter in het peloton, zie ik Damiano Cunigo daar met zijn kleine lijfje verscholen zitten. Cadel Evans, natuurlijk de broertjes Schlek, ik meende zojuist ook nog Philippe Gilbert te ontwaren in zijn Belgische kampioenstrui. Dus geeft het maar aan dat Robert Geesink gelost is op een moment dat de meeste niet echte klimmers, dat hij gewoon er nog Bijblijven, wel Vogelzang eraf, Hickepie eraf, TJ van Garder eraf, maar wat gebeurt er voorin? voorin. Daar hebben we nog altijd die kopgroep. En die kopgroep gaat dadelijk uitbreiding krijgen met Roman Kreuziger. Want de tjech van Astana die is bezig om dat gat dicht te rijden. En dan gaan het er weer zes worden. Want er is er ook eentje af. En dat is Gutierrez die er e al eerder vandaag af moest. Want die heeft dus last van zijn maag. Dus Gutierrez is uit de kopgroep gelost. En zijn plaats wordt als het ware ingenomen door Roman Kreuziger. De bomen houden langzaam zeker op. En we gaan de mist in met de leiders in deze eerste Pyrenee-etappe. Richting de top van de Tour Malais. U kunt deze twaalfde etappe helemaal volgen natuurlijk. We zijn er tot half zeven vanavond. En we zijn straks bij u terug, Tom van het Hek en Aard Vierhouten. En dan willen we meteen weer weten hoe het gaat met Robert Geesing. Maar het leek erop dat echt het beste ervan af was. Jammer, jammer. Veel plezier straks bij Radio Tour de France. Goedemiddag.